7 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het kabinet neemt de anti islam stickeractie van PVV-leider Wilders hoog op. Minister Timmermans laat vanuit Brussel weten... dat de regering afstand neemt van de actie. Volgens hem speelt Wilders extremisten in de kaart. Op de sticker staat onder meer dat de islam een leugen is. Het treinverkeer tussen Hilversum en Bussum heeft platgelegen... omdat een man van een viaduct wilde springen. Uit voorzorg werd de stroom van de bovenleiding gehaald waardoor drie treinen stranden met daarin in totaal 600 reizigers. De man kon na twee uur door de politie van de brug worden gehaald. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... krijgt tientallen extra voedselinspecteurs en dierenartsen. Op die manier wil het kabinet de voedselveiligheid verbeteren. Volgens het kabinet zijn er de afgelopen tijd te vaak dingen misgegaan... en moeten mensen weten dat het voedsel dat ze kopen veilig is. Dit jaar waren er meerdere schandalen met paardenvlees. In Slagharen heeft de politie een verwarde man beschoten... omdat hij een arrestatieteam bedreigde. Hij liep over straat met een jerrycan... die waarschijnlijk was gevuld met benzine. Hij gooide wat over een politieauto en daarna over enkele agenten. Daarop werd hij beschoten met een zakje lode kogeltjes. Een zogeheten beanbag. Volgens de politie liep de man flinke blauwe plekken op. De PVV zal niet meedoen aan de parlementaire enquêtecommissie... die het de bakel onderzoekt. PVV-kamerlid De Graaf vindt de enquête te duur... Hij vindt verder dat het onderzoek te lang duurt... en dat de rijkwijde te groot is. Vandaag werd bekend dat de openbare verhoren voor de Vira-enquête... eind volgend jaar en begin 2015 worden gehouden... en dat het onderzoek 2,1 miljoen euro gaat kosten. Het weer vanavond en vannacht vrij helder. Morgen vooral in het noorden van het land kans op een bui. In de rest van het land zo goed als droog en geregeld zon. Het wordt morgen 6 tot 8 graden. In het weekend meer kans op regen. Dit was het NOS Journaal. ANRB Verkeersinformatie. Het gaat nu snel de goede kans op. Op de weg op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... staat nog 5 kilometer file voor knopend Kleinpolderplein. Dat had te maken met een aanrijding op de A13, maar de rijstroken zijn weer open. Op de A27, Breda richting Utrecht, tussen knopend Hooipolder en Werkendam... 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer open. En op de A50, Apeldoorn richting Arnhem... voor de Afrit Hoenderlood, 2 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij.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 Onze gast is een van de beste saxofonisten van het land... en er is de laatste jaren eigenlijk geen jazz-cd uitgekomen... waarop hij niet meespeelde. Maar hij heeft ook zijn eigen band zoals Vark dat net een nieuwe cd heeft, Blue Stories... en de formatie Licks and Brains... dat met Driving Home het soul-funk jazz-kerstalbum van het jaar heeft gemaakt... Hier het is Rolf Uw presentator is Petra Possel. Rolf Vos. Ik, ik was heel chic vandaag aan het oefenen op Delfo en zo. Maar dat is het allemaal niet. Ook geen hugenoten in de familie? Ja, wel huurgenoten, maar ah. geen huurgenoten. Oh fijn. Er zijn er drie broers vertrokken, ooit, schijnt uit Frankrijk. Eentje is er in Zeeland neergestreken, in Den Haag en Leiden. Zit daar nog wat van in je genen? Een sterk begondische inslag om dan maar zo'n. Nou, dat, dat is geen probleem, maar dat, ik <laughs> weet niet of dat aan de naam gerelateerd is. Dat is meer de muziekwereld, misschien ook, hè? Ja. Maar als het chic is, zeg ik daarvoor. Want die vind je in België nog wel veel. V-A-U-X is dat dan. Ja, ja. Oké, okay, maar we hebben hier gewoon met Rolf Delfos te maken. En uh, welkom bij Kunststof ja. van donderdag 19 december. Het cultuur en mediaprogramma van de NTR. U weet dat u mag reageren op deze uitzending via onze website radiokunststof.nl. Daar hebben we een, een, een gastenboek. U mag ook twitteren natuurlijk. Hashtag Radio Kunsthof. En we gaan vandaag uitgebreid praten over muziek. Over die prachtige wonderlijke wereld van de muziek. Ik heb de hele dag lekker weer naar muziek mogen luisteren. Het is allemaal betaald door mijn werkgever. Ik vind het, vind het van een ongekende luxe. Maar dat was ook omdat ik even bij moest komen van het Dictator Nederlandse taal natuurlijk. Want dat was niet mals, dat wat Kees van Koot had geschreven. Het werd een sadistisch taalexperiment genoemd. Ik hoorde een Radio 2 DJ zeggen dat het een elitaire bedoeling was. Heb jij het nog gevolgd? Ik heb het, uh, vandaag in de krant heb ik het gedicht gelezen. Ik heb het drie keer gelezen omdat ik het eigenlijk helemaal niet begreep. Nee. Zoveel woorden we zaten er nee. in. Maar ook zinnen voor. die je echt totaal ja. niet kunt begrijpen. En dan, uh, dan voel ik een grote afstand. Dan denk ik, ja, ik zou heel veel fouten hebben gemaakt, weet ik zeker. Ja, Kees Ook ook het gestrest is. met 1S. Dat vond ik heel vreemd. Ik denk, stress is met twee is. Waarom er dan? Dat begreep ik niet. Nee. Dat en waarom? Niet. En dat, dat begrijp je nu nog nee, niet? Nee, nog, nog niet. Weet je nee. het antwoord? Nee. nee, ik weet het absoluut niet. Maar ik, ik begreep al helemaal niet wat er stond. Ja. Daar had ik al grote problemen mee. En ik dacht dat hij daar eigenlijk meer vanuit zou gaan dat, uh, dat het begrijpelijk zou worden en wat meer humor. Maar nou is Zo. Kees van Koot een enorme fan van jouw, van jouw bandje Artvark? Ja, wij hebben een paar keer gespeeld met elkaar. En de laatste keer was dus een maand geleden. Dat is ontzettend gaaf. Wat, wat gebeurt er dan? Hij leest dan voor en jullie spelen... Hij is, kijk, hij is, ik, vind, ik, heb, ik heb zelden iemand meegemaakt die zo oud is hè, die, en gefocust. Dus het is alsof daar nog een, een jonge god bezig is die volledig opgaat in, de, in, de, in het concert wat er gaat komen. Dus dan heeft hij zich vanuit Frankrijk gezegd... nou, ik heb nu het, volgens mij is Movido, dat stuk van jullie... dat past perfect bij dit verhaal, komt helemaal uit. Dus dat betekent dat hij daar gewoon echt naar aan het kijken is. En dat nou, dan is dan ook zo, dat, dat is past ook, zo. ook echt goed bij. We hebben ja. het geoefend toen en het, wij, wij zaten met open mond... kijk, we zijn klaar. En hij was met het verhaal klaar. Dus hij leest voor een bepaald ritme. Dan heeft hij die jazzgedichten vertaald van, uh, van mijn Billy Collins... En dat gaat alleen maar over jazz. Dus Ar Blakey om. Uh, iemand luistert naar Ar Blakey terwijl hij Peter Sjeli hakt. Ja. Dat heeft hij weer vertaald. Hij zegt, nou, ik zeg misschien kunnen wij dan een stukje van Ar Blakey daarin verwerken. Ja. En dan doen we dat. En dan gaan we kijken of het ritmisch uitkomt en waar de gaten liggen. Maar ik vind het al zo en zo dat hij... die hij heeft natuurlijk die interesse altijd gehad voor jazz. Ja. Maar dat die bezieling daar, dat voel je. En hij leest met een soort gedragenheid. Maar dat dat is hij echt, is jazz dan dus? Ik vind het van wel eigenlijk. Ja. ja. ja wat leuk. Uh, we gaan uh, ook aan voetbal doen vanavond. Doe jij ook aan voetbal? Goed? Nou, dat is... Uh, ik, ik hoop niet dat mijn uh, vriend dat hoort, Maar ik ben nog steeds lid van de Black Devils. Uh, veteranenteam. Ik heb alleen het... Helaas kon ik nooit afgelopen jaar... Oh, hoe kan dat dan ja, zomaar? Ik heb, als muzikus heb je druk op de zaterdag. Oh, oh ja, oh, dat is het. Ja. Ja, maar het wordt wel je, steeds moeilijker. Hoe sta je op het veld? Ja, dat vind je... ik nou een lullige vraag. Want ik, ik was ooit spits, maar dat is een heel ver verleden. En op een gegeven moment ga je er steeds meer <laughs> je naar achter. Staat dus aan ik de was de links achter, terwijl ik oh. rechtsbenig ben. Dus dat zegt wel heel veel eigenlijk. Goed, dit is een heel belangrijke uh, man. Ik ga gauw naar verslag geven Henk Kok. Want uh, Groningen die speelt hè, tegen NEC. Kwart voor zeven zijn ze begonnen. Henk? Ja, we zijn ook uh, kwart voor zeven begonnen. We hebben inmiddels 23 minuten gevoetbald. Er is nog uh, niet gescoord in deze bekerwedstrijd. Het gaat om een plaats bij de laatste acht. En het is een open wedstrijd. Dat heb je vaak een bekerwedstrijd. Uh, omdat het een knock-out wedstrijd is. En Groningen heeft één goede mogelijkheid gehad in deze wedstrijd. Op een voorzet van de rechterverdediger kreeg Krescheri een goede kans. Maar de keeper van uh, NEC die stopte die bal ook heel bekwaam. En NEC was dicht bij een doelpunt door een kopbal van Higden. En dat geeft al aan. Elke partij één kans open wedstrijd. Niet buitengewoon leuk om naar te kijken. Maar dat kan er nog wel worden als er een keer wordt gescoord. 0-0 nog. We houden een hoop. Henk Kok komt straks terug met nieuwe berichtgeving vanuit Groningen. Uh, ja, ik, ik zit hier met Rolf Delvos. Hij is uh, saxofonist, hij is componist, hij is arrangeur... Hij is leider en speler muzikus in verschillende gezelschappen. Denk aan Houdini's, Jazz Invaders, Lewinsky Quartet, Art Dat is ook een heel bijzonder gezelschap. Dat heeft nu een cd gemaakt, Blue Stories. Vier saxofonisten, kwartet dus. En ook Licks and Brains. Dat is dan weer een big band. Die volgens mij geformeerd is vanuit het conservatorium. Of vanuit opleiding of workshops. Nee, workshops vroeger. Ik heb workshops gegeven op de universiteit. Delft en ook in Leiden en die hebben elkaar uh, zeg maar met zo kruidbestuiving ontstaan met bandjes en die hebben mij uh, tien jaar geleden gevraagd of ik in een big band wilde leiden. Om meteen even de toon te zetten, deze Rolf Delfos is niet een hele monomane, eenkennige jazz vogel, want hij heeft een hele brede smaak en dat blijkt wel. Hij heeft namelijk een kerstplaat gemaakt. We gaan even luisteren. My bedroom fast asleep Ja, dit noemen ze een uh, staand slot, geloof of ik. Een he. abrupt einde. Dat kan je wel zeggen, ja. En daar zat een heel mooi stukje in. Ja, dat einde, daar vallen veel mensen voor Dat is een favoriet stukje van de plaats zelfs. Dus dat stuk in zich geheel. Maar dan ook het laatste koortje van Kim. Heeft ze samen met haar vader gedaan. Ik heb samen met Erwin Horweg die arrangement gemaakt. Kim Horweg is ja. dit, hè? Die we, die we hoorden haar stem. En dit was het nummer I Saw Mama Kissing Santa Claus. Nou, dat is natuurlijk een schande. Dan valt, valt, valt die hele Santa Claus meteen van ze. Vallen we allemaal van ons geloof. Ja. En dat staat op die, op die kerstcd. Want je hebt samen met Lix en uh, uh, Brains een kerstcd. CD gemaakt. Dat is heel bijzonder, want uh, dat zie je niet zoveel in de jazz. Nou, kijk, je ziet het wel veel in de jazz, maar niet in Nederland. Mm -hmm. Dus ik heb dat met Bart Weerts, dat programma Dutch Jazz, en toen waren we, we proberen elk jaar dan voor kerst een leuk programma, dus te samen te stellen met Nederlandse kerstjazz. En, en dan ben ik nog heel breed hoor, R&B maar ook. Maar er is gewoon bijna niks. Geen aanbod? Totaal niet. Er zijn een paar Een heeft een plaat gemaakt. En de timmen en de telefoon. Dat is weer een beetje gekkigheid. Maar ga je dan vergelijken met jazz en uh, Amerika. Eleven Gerald 3, James Brown 3, uh, Harry Connick. Iedere artiest heeft daar een kerserdegemaar. Ja, ja. Het is daar veel meer een hot item dan hier. Wat is het eigenlijk dat jij dat wil maken? Ja, vanuit die gedachte dacht ik, nou, misschien is het wel eens leuk om te doen. Om er iets aan toe te voegen Ik heb ook vroeger, ook met Erwin, een kinderschede gemaakt. Omdat ik me ontzettend irriteerde aan die, die shitmuziek die er was. En dacht ik, het moet voor en achter in de auto, moet het aanvaardbare Je muziek zijn. Je gewoon een kind dat K3 luisterde, begrijp ik. Nee, die, nee, daardoor niet. Door no. die plaat. Nee. Dus ik heb met een leuk artiesten die plaat opgenomen. En dat werd ontzettend leuk. En uh, dat vind ik nog steeds gretig aftrek, die cd. Omdat er heel weinig is, nog steeds. Want, want, want zoals ik al zei, in, in, in de Nederlandse jazzwereld... Die, die natuurlijk toch ook uit heel veel hooks en kabeljauwse twisten bestaat... Ja. en nog steeds vrij streng in de leer is... is het totaal not done om met een kerstplaat te komen, volgens mij, toch? Ik, weet, ik zou het niet weten. Kijk, die amusementswereld waar jij het over hebt, van Treintje Oosterhuis en zo. Maar, ja, dat, maar daar dat... ook niet. Ik bedoel, dat is dan nog een van de weinigen. Ja. Ik, heb, ik heb een aantal freaks die hebben een, een blog. en die verzamelen alles wat er in Nederland uitkomt. Dus ik heb hun gevraagd. Uh, kun je alsjeblieft helpen? Wat, wat heb je? Nou, hij zegt, ik heb bijna niks dus dat een teken. Toen dacht ik, ja, we moeten het gewoon gaan doen. Alleen is dan de logistiek... en misschien zijn de Nederlandse jazzmusici er ook niet zo goed in... dan moet je in maart natuurlijk al na gaan denken. En je ziet het wel met zo'n uh, zo kerstmuts in de zomer op je hoofd. Zit je om het veertje een beetje te creëren in de studio... en een kerstboompje met lichtjes zit je die opnames te doen. Ja, ja. Is natuurlijk vreemd. Ja, is vreemd, maar is ook wel weer heel grappig. Uh, is het overigens dat... De, ik, ik, ik schets nou een beetje een sfeer... alsof het een vrij strenge wereld is, de wereld van de jazz. Jij kent hem van haven tot gehoord. Is die wereld nog steeds zo streng? Nou, er wordt wel meer out of the box gedacht. Maar je hebt natuurlijk uh, allemaal eilandjes. En die eilandjes die zijn, de, zelfs binnen de jazz, is het een, uh, een rijke eilandengroep. Je hebt de puristen, je hebt die van hardbop houden. Je hebt nog steeds het Dixieland Orkesten. En uh, ja, dat is ongelooflijk. Terwijl er eigenlijk niet zoveel plekken zijn om te spelen. moet je ook nog eens een keer nagaan. Maar wat wordt er dan op die plek gespeeld? Sommige jazzclubs houden gewoon niet van uh, bebop. In Balanassa heb je een club die wil geen, geen oude jazz. Die wil alleen maar een soort avant-garde. Dus daar kom je gewoon niet in. Nee, zeg maar. en, en hoe is dat dan voor jou? Want jij, jij speelt in heel veel verschillende gezelschappen. Nou, dan kom je dus op veel verschillende plekken. Ja, dus ja. jij komt wel binnen. Ik, kom, nou ja, ik heb daar voor het eerst gespeeld. In die dertig jaar dat ik nu jazz beoefen... heb ik daar voor het eerst gespeeld met een combinatie. Maar en, begrijp jij dat? Want dat heeft ook iets... Nee, ja, het lijkt een beetje niet. op religieuze genootschappen. Nou ja, kijk, ik, ik, ik, ik, daar moet ik natuurlijk wel uitkijken wat ik zeg. Maar het nadeel van een bepaalde vorm van subsidie is geweest... dat uh, mensen achterover kunnen leunen... en zelf kunnen bepalen welke muziekstijl daar komt. Dus er zijn een aantal steden waar ik vind dat je een hele grote doelgroep uitsluit... omdat er alleen maar avant-garde wordt gedraaid. En aan de andere kant heb je natuurlijk... want het is vaak die avant-gardehoek die de subsidie heeft binnengekregen. Ik vind wel dat het er moet zijn. Mm -hmm. Maar het is jammer dat. Maar welke het... steden heb je het over? Laten we nou ja, eens uh, okay. Amsterdam bij de kop pakken. Nee, en maar heb... kijk ja, Bimhuis is ooit. Bimhuis is, is veranderd in die ja. attitude. En ik vind dat Bimhuis is ontzettend belangrijk. Want was vroeger ook streng in de leer. Behoorlijk. Ja. Je maar een met... gewarend ei heb je natuurlijk ja. nu. Voormalig ijsbreker. Ja, en het Bimhuis zelf is natuurlijk uh, veel diverser geworden. Maar dan heb je natuurlijk in Eindhoven bij John Thomas. Om het nou toch eens even. En die houdt gewoon niet, en dat zegt hij wel eerlijk. Hij houdt niet van, uh, zeg maar, tonale jazz. Maar ja, dan sluit je meteen een groep uit. En, uh... Die kerstcd, die wordt daar Nee, die is geen kans. Die, die nee. komt niet binnen. Nee, nee. nou, Persona dat ik niet non weer. grata. Ja. Ja, maar maar okay, ik vind ook wel dat, leuk dat hij die, die kleur heeft. Alleen zeg ik dan... Nou, ja. Probeer dan de, het zo te verdelen dat er ook iemand naast komt te staan. Naast die die een hele andere smaak heeft. Ja. Zodat je op ieder geval twee velden krijgt in dat café. Ja. Jij, jij speelt eigenlijk over die grenzen heen. Want jij speelt in allerlei verschillende soorten gezelschappen. En verschillende op, daardoor ook op verschillende podia. Uh, he, heeft het feit dat jij, dat jij daar heel ruim mee omgaat wellicht ermee te maken dat jij een klassieke opleiding hebt... in de eerste instantie en daarna pas een jazz-opleiding? Ja, of... nou, die, die, die klassieke saxofoonwereld is heel, heel beperkt. En ik, Hoe ziet die eruit? Heel klein. Dus ik, ik, er in Den, Den Haag, op, Den Haag <laughs> op het consortium zitten er nog maar er twee leerlingen... Nog maar voor de klassieke afdeling. Er oh, zijn dus drie van mij, is helemaal niet zo gek. Nee. Nee. Oei, en en oei. in Amsterdam zitten er, er tien... Dus dat is wel wat groter. Maar het zijn kleine aantallen. Maar uh, kijk, ik, bijvoorbeeld, je, je hebt uh, mensen als Raaf Hekkema. En die heeft kalefax, Die kiezen heel duidelijk voor hun eigen identiteit. Maar dat is binnen die klassieke wereld best moeilijk. Mijn leraar toen was Leo van Oostrom. Van het Nederlands yes, uh, ja. van het bedoel ik, Maar die had een hele brede blik. Dus die liet mij ook die andere dingen doen. Maar ik dacht gewoon aan het eind van de opleiding... Dit is niet mijn wereld. Nee, en wat was dat dan precies? Omdat het te eng was? Nee, ik vond, ik, euh, laat ik het zo zeggen, de, je hebt toch wel een aantal dogma's binnen die klassieke muziek. Dus ook weer saxofoon. Hè. Ik hou ook van Bach, Dat het viel er wel buiten, want dat is er eigenlijk niet voor het instrument geschreven. Dan vinden ze het eigenlijk alweer, nou dan dat je dat eventueel zou doen. Dus je gaat geen concert geven met Bach muziek. Maar, en dat vind ik het uh, Waar kom je eigenlijk terecht dan, met, uh, qua klassieken? Nou, ik zei altijd, je, kom, je komt terecht in in bejaardencentra. Dus je kan een toertje doen langs Huizen de Hoeven. En dan ga je door naar, uh, ja, naar ook een van een Ook dat is er ook een rol, maar heel ja, anders. Ja, maar heel anders. Maar eh, toen dacht ik ook van, jongens, ik, ik zie mijn eigen doelgroep niet in het publiek zitten. <laughs> nee. En ik vond en je ook... En was toen de, echt nog heel jong, dus... Ja, en dan denk je wel van, nou, ik, ik voel dat ik daar niet uh, naartoe moet gaan. En... Uh, uh, het laatste concert wat ik hier deed... dat was met Ruimer Terleeuw op Consortium Ebony Concerto. Van, uh, speciaal geschreven door Schewinski voor Woody Herman. En ik was drie dagen eigenlijk alleen maar aan het wachten... wat de dirigent zei en ja. Ik voel dat ik een eigen stem wil geven aan mijn saxofoongeluid. Ja. Want dat is nog steeds zo dat binnen die klassieke wereld... iets meer, hè, wordt, je moet dit vibrator hebben, je moet dit geluid hebben. Je moet natuurlijk het repertoire doornemen. Terwijl je vanuit die jazz kon ik opeens afwijken van dat geluid. Je ja. bent opeens echt zin... uitgebroken. Je bent uitgebroken nou, ik... van de klassieke wereld ja. naar de jazz. Dat vond ik kreeg ik en... toen een tournee naar Canada met de boulevard of Broken Dreams. En toen kwam ik Boris van der Lek tegen en die, die had een Ben Webster geluid. En ja, mijn oren gingen zo staan van wat, wat gebeurt hier? Wat doet deze gozer? Ja, wat daar aan vooraf is gegaan is dat jij eigenlijk uh, jij bent op het pad gekomen door de saxofoon van je broer. Ja. Dat is, dat is een, een wonderlijke een wonderlijke coïncidentie. Je broer ja. is overleden en jij kreeg ja. zijn saxofoon. Ja. Hoe is dat gegaan? Nou, ik had ik speelde eigenlijk klarinet uh, drie jaar vier jaar en toen dacht ik ja uh, saxofoon is ook mooi, maar mijn broer speelde dat al. Muzikaal dus, gezin begrijp ik dan ja. of niet? Ja. Uh, mijn broer werd toen ziek en. Uh, ja, toen zag ik ernaar uit dat hij uh, ernstig ziek zou worden uit Hodgkin. In die tijd waren uh, er nog niet echt uh, goede chemokuren. Dus hij heeft, toen is hij overleden en toen kreeg ik eigenlijk die saxofoon. Hoe toen oud was je toen? 17. Toen ben ik dat daarnaast gaan doen. En toen werd het steeds serieuzer, dat instrument. En binnen een jaar was ik eigenlijk verkocht aan die saxofoon. En daar heb je heel veel over nagedacht daarna nog. Of tenminste, ik kan me voorstellen dat je een verband hebt gelegd tussen... dat zou ik dan meteen doen, denk ik... Maar misschien is het dus, uh, inlegkende. Nou ja, dat je, dat je dan eigenlijk als het ware je broer voortzet. Ja, nou ja, kijk, het, het is, uh, mijn broer heeft wel mijn muzieksmaak bepaald ook. Die, had, die hield veel van Word of Report. Dus hij groeide hij uh, mij op. En mijn vader ook. En die is helaas ook weer zeven jaar daarna overleden, die hield weer van Duke Ellington. Dus met die gasten groeide ik op. En mijn moeder hield van klassiek. Dus er was toch een soort uh, ja, aardig veld met uh, muzikale smaken. Maar ja, zo'n broer die dan dichtbij je zit, die nam me mee naar concerten. Die nam ja. me mee naar Weather Report, waar ik toen, toen was ik 15, ik begreep er niks van. Die nam me mee naar Santana. Weather Report ding. is ook echt voor, voor mensen die, ja. die al wat verder zijn. Precies. Hè? Dat ja, precies. Je je maar je vond het wel, ik vond het wel fantastisch, ja. zo'n concert met duizenden man. Ja. Met duizenden man, geweldig. Hoe was het om met zijn saxofoon door te gaan? Ja, dat had een speciale lading. En uh, ik ben toen ook echt wel gaan studeren. Want ik had opeens het idee van... Nou ja, dit is zijn instrument, ik moet het doorzetten. Dus hij was heel gretig aan het, aan het eind. Werd ja. hij, ook, hij heeft veel gestudeerd. Hij studeerde Nederlands, maar ik, ik denk dat het eruit had gezien... dat hij uiteindelijk ook naar het uh, was gegaan. Was gegaan. Ja. Ja. Jij, bent, jij bent doorgegaan met die saxofoon. Eerst die klassieke wereld in. Toen losgebroken, de jazz. Ja. En was het toen zo van, nou de wereld ligt aan mijn voeten. In artistiek opzicht. In... Ja, ik, ik, ben wel, ik, moet wel, ik moest er wel echt in groeien. Maar toen kregen we de boulevard dus. En daar moesten we, dat is een heel gek verhaal. Maar we moesten nog meer doen uit economische overwegingen. Want het kost natuurlijk veel te veel geld. Er gingen 130 Nederlanders naartoe. Als een exchange met Canada. En wij moesten er drie weken spelen. Eén uurtje per dag. Dus het was echt een soort, daar ging we wel een soort paradijsgevoel. op ja. van ja. oké, okay, vanavond spelen. En, ja. Maar toen moesten we ook nog met een 60 spelen. En dat was uh, tussen Angelo, Verploegers, een uh, die zei nou, ik heb nog wel wat stukken liggen. En, uh, en zei iemand anders, we hebben nog postjes liggen van de Houdini. Er staat Houdini's, dus jullie heten de Houdini's. <lacht> ja, oké, okay, goed, dan heten we de Houdini's. En toen uh, beviel het zo goed dat wij in de afloop zeiden, weet je wat, we gaan er mee door. En toen hebben we de mensen erbij gezocht in Nederland. en Toen ontstond dat vanzelf. En toen, Angelo is met name ook aandrager geweest van, joh, Weet je wat? We gaan naar New York. We gaan bij Rudy van Gelder opnemen. Die had die bravoure. En opeens zeiden weet je wat? We gaan in pak spelen. We gaan alles uit het hoofd spelen. Kleine details, maar dat was een wondere wereld. Want we kwamen in de meest stoffige cafés. En opeens kwamen daar zes mannetjes binnen hè, in een pak die alles uit het hoofd speelden en met een enorme energie. Dus dat sloeg in als een bom. En wat was, wat was precies de portée van alles uit het hoofd spelen? Maakte ja, je, dat meer indruk? Nee, of? dat is ook. Het is, je gaat veel beter spelen. Dat is eigenlijk gewoon, toch gewoon een moderne jazzopvatting. Ja, met Artvark spelen we ook alles uit het hoofd. En daar, je loopt naar elkaar toe als het nodig is. Als iemand zo leert, dan loop je naar de begeleiding. Want je wil elkaar voelen en, en horen. Dat is ongelooflijk wat dat met je doet. En wij kunnen eigenlijk niet meer voorstellen dat we van het papier spelen. Wel in het begin natuurlijk. Uh -huh. Maar dat laat je zo gauw mogelijk los. En dan begint die muziek echt pas te leven. Ja, en ook te leven voor het publiek. Want dat is wel Top. een van jullie unique selling points. Althans van, van Artvark bijvoorbeeld. Is dat jullie gewoon een. Permanent in contact staan met, met het publiek. Ja, dat merk je ook aan, het, aan de reactie van het publiek. Dat ze ook uh, door ons te zien, nog meer begrijpen waar de essentie ligt van oh, jij bent de solo. Oh, dus dit is belangrijk, dit is minder belangrijk. Ja. En kijk, in, uh, in mijn ogen is die muziek niet heel moeilijk. Maar het blijkt toch, als je zo lang met die muziek bezig bent, dat er steeds meer publiek denkt, van nou, dat is toch wel lastige muziek. Het is geen moeilijke muziek. Maar het heeft wel een, een, een, een kelder en een bovenverdieping. Ik bedoel, ja. het, is, het, is, het is verre van de oppervlakkig. Nou, en het is ook zo: je zet het niet even op als je, als je gasten te eten hebt. En nee, deze is muziek niet voor, ook niet het voor, voor bedoeld. Het is niet voor de achtergrond. Het is niet voor, uh, nee, nee, het is niet voor de uh, spek van. Nee, ik zet even aardvak erbij. Daar gaat nee, niet. De, de, de, de naam deed dat al wel een beetje vermoeden, maar dat is ook echt niet zo. Laten we gewoon even luisteren. Ik krijg ondertussen even een mail binnen. Uh, en, en Hugo Brouwer die schrijft ons... Hé, hey, dit lijkt wel de Groove Troopers van uh, Martin Fonsen waar ik nu naar luister. Dat is grappig, want Martin Fonsen is ook... Ja, maar ook, Fons is uh, gek. de Fonsen gek. is heeft gek. Uh, Grote Fons man uit de ook. muziek. Nou ja, dus die, die herkent ja. dan blijkbaar iets. Oh, ja. dit is toch niet een, een, een, een, een, Hij zegt toch niet dat er geplagieerd is. Hè? Dat zegt hij nee. niet. Mag ik hopen. Nee, nee. We, gaan, we gaan luisteren naar iets dat vind ik heel bijzonder. Dat is Come Gather Around Friends. Nou, als je het thema hoort, dan weet je meteen wat het is... Oh, oh. Maar jij, denk ik, niet dat jij weet wat het is, maar, maar de zou, wees... denk je dat veel Nederlanders die ja, dat niet kennen? Ja, dat denk ik wel, ja. Maar zeg jij het eens? Nee, dat is, het is Kom Vrienden in het ronden. Ja, dat en kennen ik. We ik zong allemaal? het vroeger bij mijn vader, het is altijd blijven ja. hangen. Maar die tekst, nou ja, Kom Vrienden in het rond. minnaars van de ene stiel... Ja, ja ik, ik weet nooit wat ik zong. Dit is een beetje dictatoriaal. Ja, de nou, Nederlandse nou, nou, exact, taal. Je zit maar exact. wat uit te. De... Ik moet ook minnaars van enigste... Ik zal u gaan verkondigen hoe ik aan het slijperswiel. Ja, nou, dat weten we wel. Dus ik wel. had eigenlijk ook wel een soort hekel aan het liedje. En dan kwam er nog ju, ju, ju, ju, ju ja. aan het eind. Ju, ju, ju. Dat vonden wij dan als kinderen. vonden we dat nog het mooiste. Maar volgens mij spreken we nu gewoon over onze generatie. Laten ja, we ik zeggen ook. heel royaal. Ah. Rond de vijfde. En die, die is volgens mij grootgebracht wel een beetje. Met ik dit. denk het ook, ja. ja. Maar goed, dit is een, een, een, een, een, een Engelse versie, Engelstalige versie van. Ik ben geen. Google van is het nou een, een Nederlandse traditionele of is het ook, komt het voort uit uh, Ierland of Engeland? Maar ik kon daar internationaal geen uh, vergelijking uh, ja. tekenen, dus ik heb het niet gevonden. We gaan er naar luisteren. Kom vrienden in den ronde. Come gather around friends. Art is dit. Ik ben ongelooflijk benieuwd wat u hier thuis of in de auto van vindt. Stuur ons mail radiokunsthof.nl ik, ik heb het zelf een aantal keer gedraaid vandaag. Ja, ik, uh, ik was even van de plank. Dus ik ben heel benieuwd hoe u dat heeft uh, ervaren. Kom maar op met uw reacties. Twitteren mag ook hashtag radiokunsthof. We gaan uh, voetballen. Henk Kok, Groningen, NEC. Ja, dag. Uh, we zijn hier begonnen aan de rust onder leiding van scheidsrechter Wiedermeijer. En de rust is ingegaan met een 1-0 voorsprong voor NEC. Het was een gelijk opgaande wedstrijd, wel een beetje vlak... maar over en weer aardige mogelijkheden, maar toch niet buitengewoon bijzonder. En dan komt het vaak aan op het moment. En het moment vond ongeveer één minuut voor rust plaats... toen Bottekin van FC Groningen, de centrale verdediger, niet goed inspeelde op Hiarije. Die paas werd ook niet goed behandeld door Hiarije. Maar de bal werd wel opgepikt door Rex, de deen van NEC. Die kon alleen op de doelman van Groningen afsteven, dat is bizot. En de, de bal beheerst in het doel. En zo leidt NEC in deze wedstrijd met... 1 tegen 0 door een doelpunt van Rex. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de randweg Dordrecht en het rechttunnel 5 kilometer. Er stond daar even een vrachtwagen. Die was wat te hoog voor de tunnel. Maar inmiddels is die door de tunnel heen. Dus alle rijbanen zijn weer vrij. Op de A27 van Breda naar Gorkum 3 kilometer bij Hank. Door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. De A59 van Zonzeel naar Oost bij Waalwijk, twee kilometer door een aanrijding. En er is ook een ongeluk gebeurd op de N3 van Dordrecht naar Papendrecht. En dat levert twee kilometer file op bij Dordrecht. NTR, Speciaal voor iedereen. Dit is het radioprogramma Kunststof op Radio 1. En ik praat vandaag met Rolf Delfos. Hij is saxofonist, hij is componist, hij is arrangeur... Hey, uh, hij zit in het uh, saxofoonkwartet uh, Art Vark. Die hoorden we net met een uh, met een traditional, maar geheel in eigen jas uh, gestoken met prachtige verstillingen erin. Ze hebben een cd gemaakt, die heet Blue Stories. hele bijzondere cd. Bart Weerts, uh, Rolf, die zit, dat is je collega, die zit ja. ook in, in het kwartet. En die zei over jou... wij zijn het heel vaak oneens over onze smaak. We hebben beide zo'n ander geluid... dat het met spelen niet in de weg staat. Het is aanvullend. Maar wel dus die smaakdiscussies. Hij houdt van fusion en dat vind ik <lacht> afschuwelijk... Afgrijzelijk, nou, zegt hij. Ja, dat is mooi, hè? Fusion. Dat ja, is echt een soort vroeg. Fusion, je... ja, dat is. Uh... Dat is heel erg. Dat is pingpong, pling Nou, nee, ik ben, kijk, ik ben opgegroeid in de jaren tachtig. En toen met Michael Breck en David Sanborn. En dat was toch echt. Het had zo'n enorme invloed op het, op het geluid. David Sanborn, straks vernist, die heeft het geluid zo ongelooflijk veranderd voor de popmuziek. Ja, dat vond ik geweldig toen. Maar hoe is dat om in een kwartet te zitten waar zoveel smaken eigenlijk in, in huis? Heerlijk. Ja, ah, dat is heerlijk. Het, zijn ook echt vol, het, is, het is eigenlijk een, een ranzig klein bootje met vier, uh, zeg maar, uh, <laughs> vier gezonde kapiteins erop. Ja, maar wel vrij een kapiteins. Ja, maar, maar het wel met een soort consensus uiteindelijk. En, uh, omdat we wel weten waar het naartoe moet gaan. En uh, dus je, bent ook wel, je kan een stuk aandragen, maar uiteindelijk wordt het wel door iedereen bepaald wat ermee gebeurt. En, en wat is dat dan? Probeer dan eens voor mij te omschrijven, want ik. ik Luister ernaar, maar probeer het maar eens te benoemen. Waar gaat het dan naartoe? Wat willen jullie? Nou, wat is je, je, je, je klankideaal? Nou, dat, dat, dat, dat zijn we op het zoek. Hè. Die, die andere plaat heet truffles. En dat ook een beetje als een soort varkens zijn we dan aan het snuffelen. Hè. In de grond op staan ja, ze ook in. Hoe ja. kunnen we die klank nou veranderen? Dus het stuk van met half-turk shuffle... Daar komt, is met op zoek gegaan naar kwarttonen op die saxofoon. En dan gaan we daar mee aan de slag. En dan gaan we kijken hoe we dat in een stuk vinden. Hij heeft hij een stuk geschreven? en Dan moeten we dat uitvoeren. Hij heeft ook een kleppenstuk gemaakt. Hoe kunnen we dat met kleppen doen? Het is een muzikaal onderzoek. Ja. En ik en... heb ook sopraan gespeeld in het saxofoncateur. En dat vonden we toch te veel naar de klassieke sound neigen. Dus dat hebben we eigenlijk meer losgelaten. Dus je bent weer naar Al teruggegaan, ja. eigenlijk. En Peter, Peter speelt bariton. Nou, die heeft echt, dat lijkt van klein... Die heeft zo'n heel klein nekje van 10 centimeter. Is die naar Groningen gegaan... voor iemand die de nekjes maakt voor de bariton sax... En nou, ja, dan komt hij terug met drie nekken. En dan wordt het in het kwartet uitgeprobeerd. En vinden we het wat eigenlijk? Dus daar gaan wij op zoek van. Ja, ik vind dat die lage sound. Die mis ik nou opeens. Of ik vind ja, het is toch. Het klinkt een beetje we, onder professorenachtig? Nou, dat is het wel. Dat zijn details die verder natuurlijk. Een, maar het heeft wel een soort van zelfsprekendheid in de beoordeling. Het zijn mannen die wel allemaal luisteren met één doel van we moeten beter worden. Het moet nog mooier worden. Of gaver. Mooier is niet het goede woord. Het moet, want het kan ook heerlijk ranzig zijn. Dat vind ik het leuke van dit kwartet. Ja, want, want, want een van die mannen, ik geloof dat Bart Weert dat ook was, die zei. Ja, ik dacht in het begin, toen we met deze plaat bezig gingen, dat het nogal uh, gecompliceerd zou worden worden en ontoegankelijk. Maar uiteindelijk is het toch gewoon weer een hele toegankelijke uh, sound geworden. Ja. Terwijl je wel meteen voelt, wat, wat ik dan die verdiepingen noem, dat het uh, gelaagd is, om het maar ziek uh, te zeggen. Nou, we proberen wel degelijk over die stukken uh, na te denken. Dus af en toe wordt er ook een stuk afgekeurd. En we hebben ook andere mensen bijvoorbeeld gevraagd om te schrijven. En dat is maar weinig gelukt eigenlijk. David Rockefeller heeft een stuk geschreven. Maar meestal doen we toch zelf. Waarom lukt dat niet dan? Ja, het is... Het is niet te vertalen in noten eigenlijk. Het is meer wat je ermee doet. Er wordt vaak naar een arrangement gevraagd. En we hebben ook een ander stuk van Dollar Brand, Abdullah Ibrahim. Dat heet Woza Matana. Dat is een A4'tje. Ontzettend weinig noten. En dan zeg je, ja, je mag het hebben, je mag het bestellen. Ja, je, praat je, je moet heel... de rest zelf doen. Laten, laten we daar even op inzoomen. Want er staat Blues for Hip King, staat, staat op ja. deze, daar opent deze plaat mee. Dat is dus van Abdullah Ibrahim uit, uit Zuid-Afrika. Ja. Maar die kennen we als dollar brand. Maar die man is, die heeft zich tot de islam ja. bekeerd. En, en Ik zo zou nou. dan Rafi heten bijvoorbeeld. Ik weet niet hoe jij zo heet. Nee. nee. In de eerste plaats moeten we daarvoor bekeren. Hè? Ja. Laten we dat heel duidelijk okay, voor ja, ogen precies. houden. Okay, okay. Maar deze man: dat is een heel wonderlijke figuur. Hè? Dat ja. is een hele mythische figuur, eigenlijk. Hè? Ja, misschien heeft het mythische proporties gekregen. Want Juist. het is een, een eigenlijk, voor mij is het als persoon geen fijn event. Nee. nee ik hoor alleen griezen. maar verhalen dat hij toch wel gauwzaggereinig is en uh, moeilijk. Maar ja, jij zijn... gaat hem ontmoeten, begrijp ik toch? Nou, dat hoop ik wel. Wij hopen met naar Zuid-Afrika te gaan, misschien volgend jaar. We zijn er echt ermee bezig. om daar met een te doen. Ja, Met Art Mede omdat we iets van acht stukken spelen van hem... die we bewerkt hebben. Ik heb een Zuid-Afrikaanse Sarkvinist gesproken. Karen Etie. Die vond het helemaal te gek dat wij dat deden. En Die heeft ons al uitgenodigd. Moet alleen even de kleine details even in kaart brengen. In kaart. Anders geld, waren we nu al geld, in april gaan. Ja, ja, dat soort dingen. Ja, ja. Maar um, het is natuurlijk wel die, die kruisbestuivingen... die bij hem plaatsvinden. Dus uh, het jazz, uh, traditionele muziek uit Zuid-Afrika... Dat, is, dat heeft toch een enorme aardigingskracht. Hij is in staat om hele simpele stukken te schrijven. Met hele grote zeggingskracht. Ja, ja want en en hij, hij is ook in het gezelschap van de grote der aarde uit de jazz. Ja, hij heeft van Duke Ellington zelfs complimenten gekregen. Precies, dus, dus het, is iets, het is iets bijzonders. Dus dat hij tot mythische proporties is uitgegroeid is ook weer eigenlijk niet heel uh, raar. Nee, dat, dat klopt. Maar en, en het, hij heeft een stuk geschreven, het heet Mandela. En dat is dat zijn maar eigenlijk acht maten. Pidabababu. En dan nog een lijntje. En dan denk je, ja, ja, ik zou het niet durven schrijven eigenlijk. Maar Kellek heeft het zo'n lading gekregen. Heeft die naam eraan gekoppeld. Dat doe je toch niet voor niks? Dat doe je niet als, een, als je denkt dat je een onbelangrijk werk schrijft. En ja, dat is in, in ja, Zuid-Afrika... Een, een ontzettend belangrijk slecht Ja, als je een slecht humeur hebt, dan denk je van... ja, dat is lekker makkelijk scoren. Ja, je maar het, het uh, gewoon ja, lekker precies. Mandela. Ja. En uh, dan zijn we natuurlijk al halfway. Uh, ja, misschien, dat kan ook. En toch maar geeft, jij vindt stukken, het wel geniaal op de een of andere manier. Ja, dat, dat. dat is het. het is, uh, ik heb bij heel veel, met sommige popstukken... denk ik ook van, nou, als ik nou achter de piano zit... Of, of van, dan krijg ik het niet van elkaar om dat te verzinnen. Maar ja, daar zit ook wel de kracht in. Want er wordt ook heel veel moeilijke muziek gemaakt. Ja. En wat is dat dan met die A4'tjes van die man? Hij schrijft zijn composities op 1 na viertje? Of... Ja, het is een, een thema dat je denkt... is dit alles? Ja. Uh, en dat is het. En dan uh, luister je naar en denk ik... Is, wat is het lekker. Ja, en dan valt me op dat veel andere mensen het ook heel lekker vinden. Ja. Je, jullie met Artvark, jullie vallen er ook echt op. En je hebt uh, acht stukken hè, op repertoire Ja, staan. in totaal. Ja, ja, ja. En, en dit is dus Blues voor Hipking. heb ik ook aandachtig naar geluisterd. En toen dacht ik, ja, hier zit ook iets in... waar je voorkomen voor overstag gaat. Ja. En wat is dat dan? Nou, die, die, uh, Het grappig is, een, het, is een, het is een blues. Maar dan, als je, dat ontdek je niet zo 1, 2, 3. Dan moet je even goed naar luisteren. Toen dachten we ook met Artwork bijvoorbeeld. had ik had dat arrangement geschreven. En eh, een van ons heeft toen gezegd. Nou, misschien is het wel een idee om juist met z'n vieren te beginnen. En toen dachten we bij de plaat van Stena voor Je luistert een kwartet, maar het begint unisono. Ja. Dat creëert toch vanzelf een nieuwsgierigheid van... maar wat gaat er dan komen? Want het ja. kan niet zo blijven. Waar zijn al die kerels? En je, dekt, je bouwt ook die lading op die manier op. Daarna wordt het, Dan is het net of er een bloem open gaat, vind ik. Dan wordt het meer stemmig. Dan krijgt ja. het extra gestalte. Vervolgens komt er over hetzelfde schema... begint Peter met een baslijn. En Mette die isoleert er waanzinnig op. En zo blijf je dat opbouwen. En dat vind ik een van de mooiste dingen... dat wij met vier saxofoons daar in staat toe zijn. Dat we... Echt een grote spanningsboog kunnen creëren. Ja. En ik denk dat we daarin gegroeid zijn. Ja, laten we luisteren. MUZIEK Blues for a hip king, Park. En u hoorde het ongetwijfeld thuis of in de auto. Het moment waarop dit nummer open ging, als die bloem. Hè? Want ja. dat, dat hoorden we meteen, toch, Rolf? Ja, dat is Rolf Delvers is, is mijn gast. Uh, ondertussen komt de post binnen. Job Hendricks die schrijft ons, ik zit in de auto te genieten. Het volume op 45, dat moet heel hoog zijn. Helemaal top, morgen een cd'tje scoren. Nou, dat is leuk. Pakkende jazzmuziek, fris, rustiggevend, zeer boeiend. Perfect ritme, optimale toon. Ga zo door, schrijft Aard Nuchteren. Gaat goed. Dat is leuk om te horen. Ja, ja de mensen zijn enthousiast en dat is voorkomen terecht. Want ja, je hebt dan wel een echte kerstcd gemaakt. Maar eigenlijk vind ik dit de kerstcd meer. Ja, dat is... De, de, misschien maar een, is dit, een rare, een nou, rare ja, maar je, associatie, maar... Het kan ook uh, leeftijdgebonden zijn dat je meer naar de vertrouwen zoekt. <laughs> ja, die... Zou dat dan toch echt, echt zo zijn bij mij? <laughs> ik had dat nooit durven dromen, maar goed. Uh, wij, wij hebben natuurlijk een paar collega's van je gesproken. Uh, zoals Tom Beek, jazzmusicus. Ja. En hij zei, Rolf staat bekend om zijn mateloze energie. Hij klinkt in de goede zin van het woord als een haantje op de saxofoon. Heel helder en scherp, flamboyant en bezield. Zijn persoonlijkheid komt helemaal terug in zijn geluid, uh, in, in zijn geluid en hoe hij speelt. En eigenlijk zegt Bart die in het uh, uh, kwartet zit uh, dat ook. Hij is verslaafd aan veel doen. Uh, dat energiek, dat is wel een kernwoord. Ja, kenwoord. dat is voor mij, uh, ik denk dat het uh, voorwaarde is om ergens diep in te kunnen gaan. Het um, nou ja, komt ook, ik had het met mijn zoon uh, over Maals, die is 15 en die Heb die jij een zoon natuurlijk... die Maals heet? Ja. Dat heb je gewoon gedaan. Ja, ik vond, kijk, Maals Delphels, als je dat een beetje binnensmonds erin komt, dan zit het Maals Delphels kwartet. Ja. Je weet het nooit, hè? Ja, maar die, maar, nee, ik ja, heb dus ja, van Maals gehoord wel... dat hij iets heel anders wil. Hij wil computerprogrammeur worden. <laughs> ja zit je daar met die dames. Nou, maar dat, kijk, dat, ik, mijn schooltijd ook. Jullie ouders zitten die kinderen altijd ja, maar, dat is gewoon, ook zo. maar gewoon ik, te besmetten. Dat is waar. Hij, wil dat helemaal geen hij weet dat je geen bal verdient in de TS. Nou ja, dat weet ik niet. Oh. Dat, dat valt wel mee hoor. Oké. Okay. Nou, nou, dan gaan op we op gaan. Dat heb ik. Maar hij nee, ziet maar mij Miles, mij natuurlijk wel ja, leiden, ja. ja maar je, je had het over Miles. Miles, die, die, die had het met je over muziek. Ja, die hebben natuurlijk ook... Um, uh, die weet eigenlijk niet wat hij moet doen op school. Die interesse is er niet. Dat merk je in zo'n fase van, nou oh ja, ik weet je, ik heb geen zin. Ja, 15. Dat is ongelooflijk. Ja. En ik had dat eigenlijk ook. Ik had zes ja, uur Latijn en zes uur Grieks. Ik wist niet hoe ik het van verveling door moest komen. Nee. En als je dan iets te pakken krijgt, zoals een seksfoon. en je denkt, nou, laat ik er maar mee doorgaan. En het begint te werken. Dan voel je die inspiratie komen en je beseft opeens... en heel goed dat je iets hebt waar je nooit op uitgekeken raakt. En waar je hard voor gaat lopen. Ja. En opeens vond ik het geen probleem om vijf uur per dag op dat instrument te zitten. En ik ben nog steeds, dat zei laat later, een andere vriend van mij, Frank Montes. Ik ben altijd blij als een kind, als er iemand met werk binnenkomt... en heel aardig verkookt, jongens, we kunnen spelen. En als iemand dan zegt, kunnen we met Kees van Kooten doen? Ja, dan zijn we als een kind zo blij. Ja. En dan denk je niet aan uh, kwestie tijd. Je denkt niet aan, uh, is het uh, te laat? Helemaal niet. Nee. Mensen vragen ook wel eens, heb je het dan druk? Hè? Je moet je weer weg. Als ik naar een leuk feest ga, dit is voor mij net zo leuk. Ja, je kan gewoon spelen. Maar dat maar wat kan zei... alleen maar als je er echt induikt. Dus ik kom ook wel eens van vakantie terug. Dan heb ik een week niks te doen. Dan komt er ook weer geen nood uit mijn hand. Zeg maar. en niks komt op papier. En het is heel moeilijk. Ik geloof ook dat ik er echt in moet zitten. En dan heb ik die twee uur die ik nog over heb... besteed ik dan wonderbaarlijk ook nog aan het schrijven. Dus dan zit ik in zo'n maalstroom. Ja, in die stroom. En dan gaat het goed. Ja, maar jij, jij ging hierover praten met je zoon. Ja. Omdat je hem, om een, een, een, een woord te gebruiken... wat helemaal niet gebruikt mag worden... je wilde hem begeesteren. Nou ja, ja, toch wel een beetje. In ja. die zin van, kijk, je moet ik, ook allemaal... hij drumt en hij is daar best mee bezig. En mm -hmm. Ik heb wel gezegd, kijk, als je het doet... Je mag, je mag natuurlijk doen wat je wil... maar zorg dat je een beetje diepgang hebt. Ook al is het, ga je niet verder in de muziek. Maar als je diepgang hebt in iets... is dat altijd iets om heerlijk om op terug te vallen. Dat je iets anders hebt dan het gamen. En ik zeg altijd, als je nou eerst een uurtje drumt, heb ik er minder moeite mee dat je ook een uurtje gamet. Ja. Maar gelukkig doet iets vanuit zichzelf. Dus met Mijn dochter is dat minder, die wil gewoon geen piano meer spelen. Ik heb alles geprobeerd. De meest fantasierijke pianisten heb ik gelaten. losgelaten. De leukste liedjes dat ik dacht, jeetje. Ik, wou ik denk wel. dat je gewoon een ontzettend aantrekkelijke sexy jongen... van een bepaalde leeftijd ja, misschien uh, over twee jaar. in moet zetten. Dat, dat, dan, uh, dat is het enige wat helpt op die ja. leeftijd. Maar, maar, maar op die manier probeer je eigenlijk dat wat je zelf hebt... Uh, he, probeer je over te brengen, ook op je kinderen bijvoorbeeld... Ja. maar ook op, op je leerlingen en op, op mensen... Je waar je les dat... op het conservatorium ja, maar... ik zie ook bij, bij sommige uh, vriendjes dus... die aanvankelijk ook best muzikaal talent hadden... dat het niet van thuis uit een duw krijgt. Dus er wordt opeens heel snel gezegd... ja, ik hou er mee op, ik speelde ja, speel gitaar weer. En jongen houdt een vervoel. Als je die jaren overbrugt, heb je zoveel plezier ervan. Ja. En dat zie ik bij Licks and Brains ook. Er zijn zoveel... dat is zo'n belangrijk element voor hun leven... Ja. Dat ze daar spelen. En die komen dus ook moeiteloos om 6 uur bij Giel. Dat is dus geen probleem. Ze zeggen hun werk ervoor af. Bij Giel, want daar vanochtend ja, waren jullie ja, daar. Ja, precies. We gaan even nog naar voetbal. Want uh, op de valreep, Henk Kok, gebeurt daar nog iets? Groningen NEC? <lacht> ja, er wordt voetbal, neem ik aan. Maar... Ja, ja, ja, er wordt, er wordt gewoon uh, gespeeld. Soms wordt er wel eens gezegd: van een voetbalwedstrijd. Er gebeurt helemaal niks, alleen de tijd verstrijkt. Nou, in elk geval, we zijn weer begonnen in die tweede helft. En de stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van NEC... door de doelpunt op slag van rust van, uh, van Rex. Maar de tweede helft is ader begonnen. Leibakabesi zie ik nu naar de kant gaan. Zou me niet verbazen dat hij zijn sleutelbeen heeft uh, gebroken. Want hij voelt nogal aan de, de bovenkant van zijn schouders. En dan komt die schouder is dus hij terechtgekomen. Maar meteen ook aan het begin van die tweede helft... kreeg Higden voor de NEC een goede kans. Een voorzet van uh, Hemline vanaf de rechterkant. Higden kon inkoppen, maar kopte niet goed in. Zou je beter verwachten van een Schotse spits. En daarna had Sherry nog een nou, geen geweldige mogelijkheid, maar via een aantal clubboels, via Kerem, Hierrier. kwam die bal toch bij Sherry. Een vrij scherpe hoek voor de goal. bal werd gekeerd door de doelman van NEC. En zo Leiden de Nijmegen Nijmegenaren nog steeds in deze bekerwedstrijd met 1-0. Goed, en daar doen we het dan maar mee. Uh, we krijgen een mail. Huub Wasbouw, die schrijft prachtig, zegt: doet me denken aan God bless the child. Ja, dat is een heel mooi stuk. Ja. Daar zit wel een soort verwantschap ja. in. Ik snap wat hij bedoelt. Richard Künsel, die schrijft ons... kwaliteit zit hem niet in ingewikkeld klinken. De kunst is de genialiteit om de ogenschijnlijke eenvoud te laten schuilgaan. Dit laat Rolf horen. Nou. nou, ik had het niet mooier kunnen formuleren. Nou, zeg. Fijn, hè? Deze mensen kunnen allemaal... Die wil ik wel even mee naar huis nemen. Ik heb het hele stapeltje mee. Ik kan met iedereen corresponderen Het gaat mij op dat het wel allemaal mannen zijn. Maar ik weet niet of dat een rode lijn is in de jazz. Nou, in, nee, dus... nou ja, kijk. Licks and Brains. Alleen maar mannen. En heel af en toe komt er een dame. Het is, ik, heb, ik zou je zeggen, dat is wel leuk. Ik heb ooit een scriptie geschreven voor mijn dossierend muzikantenschap. En dat heette, heel lekkere meid, wat doe je in je vrije tijd? Daarbij heb ik toen een tien voor gekregen. Dus om te laten zien dat het serieus is. Maar toen zei ik al, ja, nou worden we echt hard. Maar toen zei ik al, het is eigenlijk een aanzondering... als er een dame achter de drum zit. En dat is echt nog steeds zo. Ja. En de saxofoon zien we wel. We hebben Tineke Postma, we kennen ja. die van natuurlijk. En... Uh, maar het is nog steeds zo dat die in de muziekwereld, als je de, als meisje naar konsturm gaat, dan heb je 90% kans dat je gaat zingen. Ja, het is eigenlijk gekke. Ja, dat zijn stereotypen. Ze komen er wel. Die, ja, het zijn heel. Het is. Zeg maar ja, je hebt wel een, een saxofoonkartet van dames, gelukkig. Maar dus dat instrument wel. Maar drums en basgitaar. Je ziet het heel erg weinig. Die maatschappij is wat dat is echt nog heel. Gelukkig, heel... As we speak, komt Andrea van de Pluim. Een vrouw ja. met een reactie. Muziek moet altijd begrijpelijk zijn voor iedereen. En dat doet Rolf met Artvark. Nou, nou kijk. hartstikke goed. Ik wil heel kort, hè, want we hebben eigenlijk nog maar 2,5 minuut. Jij zit heel hard al te zwoegen op je tegel. Want <laughs> om de een of andere reden zijn onze gasten altijd het meest bezig met de tegel. Terwijl daarvoor nog een heel gesprek van een uur plaats moet vinden. Uh, er komt uh, artvak, de CD die we, waar we het nu over hebben. Dat gaat met John Buisman op tournee. Ja. Dat is een, een voorstelling die heet Polderbeest. Die gaat volgende maand in januari in première. Die gaat het hele land doortrekken tot, uh, tot en met maart 2014. Ja. En John Buisman is natuurlijk waanzinnig geïnteresseerd in muziek, in jazz. Ja, John Buisman ook. is ook een, en al, uh, ook een en al energie. Ook ja. een en al, om de man van de details. Die is tot diep in de nacht. Nog uh, een repertoire aan het luisteren voor ons. We hebben een blues. Uh, het die, gaat de, over blues, hè? Die voorstelling. Ja, het gaat blues, over kijk, het, de armoede. waaruit de blues het, is, is uh, voortgegaan. Het is heel uh, poëtisch, eigenlijk, wat we aan het doen zijn. Het is een verwijzing, maar het is ook. Uh, ik zei op een moment, als je in Nederland zit... en je denkt aan hoe het honderd jaar geweest was... geleden in Drenthe of zo... dat je dan ook alleen maar je ergert aan de kou... en dat het uh, op de wind tegenwind nou, regent. Armoedig en nat. Aarmoedig en dat en, en, en dan vraag ik me hoe ze toen kunnen overleven eigenlijk. Hè? Als we kijken welke luxe wij nu hebben. Maar als je... Het uh, is een leuk boek van het Leiden van Maria Sagea, Vond ik een te gek boek. En, en Thomas gaat... Rozenboom heeft ja. hier ook over geschreven natuurlijk. Nee, het over gaat maar 75 jaar terug en hoor je die ellende dat je de, de laatste, het laatste kind kreeg een onderbroek van een Jute Zak. Dat is toch ook ja. Van, ja. van een aardappelzak. Dat is toch ook de bloes eigenlijk. Hè. Ja. Gaat die voorstelling daarover? De armoede, de bloes? Die gaat over de armoede en hoe het was. Maar het, is, het zijn allemaal losse verhalen. En Peer Wittembol, die is echt. Die maar, heeft de, het ja, geschreven, dat is de toneelschrijver. Ja. Ja. Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Volgende maand, om precies te zijn op zaterdag 11 januari, gaat dit samen met Artvaks, Saxophone Quartet en John Buisman, gaat dit muziektheater Het Polderbeest in première in de Rotterdamse Schouwburg. Jij bent overal te zien en nergens van de ene gig naar de andere, want dat zeggen ze dan in het jazz. hè? Gig. Ja, klopt. In een heel bescheiden letter heb jij iets op je tegel gezet. Wat is dat? Ja, het is leuk. Ipsicilis om je Fingood. Waarom ja, het Latijn zeg ik dan ook? Dat schrijft dan ook op de tegel. Ik weet het niet. En dat is dan ook weer een verwijzing naar het Latijns citaat. Ja. Dus het is eigenlijk een soort cirkel waar je niks aan hebt. Maar nou is. Ja, en dat is ook. Hiermee refereer je ook meteen aan die enorme Griekse en Latijnse. Opvoeding ja, je, hebt er geen die je hebt. Ik, sterk, ik heb toen al gezegd. Ja, dat mag je helemaal niet zeggen, maar ik, nee, ik heb het zeggen. gebruikt om uh, op, op, juist op uh, ongepast. Dus tijdens diner dan te verwijzen naar Catullus. Heerlijk vind ik dat. Om juist alleen maar te treiteren. En zo is die er, man. Opstel, is wel, go go Goof het van Bla, uh, Brakel zo meteen oh. in twee dingen. Moet ik nog even zeggen. Ja. Doekle Tep, daar gaat hij spreken. Dankjewel dat je hier was, Rolf. Dank meneer Delfons. Dit was aflevering 2748. Wij zijn er maandag weer met actrice Anne Wil Blankers... die haar 50-jarig jubileum op het grote toneel viert. Tot dan. Radio...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 Dit is Radio 1.